Van kan met het NLW Journaal. In Breda is een deel van de havenmarkt in het centrum van de stad afgesloten omdat het te druk werd. In de stad wordt het Koningsdagfeest van Radio 538 gevierd, waar veel mensen op af zijn gekomen. Amsterdam trekt met de afstand de meeste bezoekers tijdens Koningsdag. Vorig jaar kwamen er 600.000 mensen naar de stad. Dit jaar heeft de drukte nog niet tot problemen geleid. Volgens de gemeente is het gezellig druk. Het zorgstelsel in Libanon staat ernstig onder druk... zegt de voormalig minister van Volksgezondheid van het land tegen de BBC. Ziekenhuizen krijgen dagelijks grote aantallen slachtoffers te verwerken. De oud minister zegt dat het land nog voor twee ma maanden en medicijnen heeft. Ondanks het bestand voerde Israël ook vandaag aanvallen uit op Libanon. Een Poolse influencer heeft een recordbedrag ingezameld voor kinderen met kanker. Negen dagen lang streamde hij achter elkaar live het rapnummer I'm Still Here. Zo haalde hij bijna 60 miljoen euro op... Het oude wereldrecord was bijna 17 miljoen. Het geld gaat naar de Cancer Fight Foundation... organisatie die zich inzet voor kinderen met kanker. De overname van AI-bedrijf Manus door Meta wordt, moet worden teruggedraaid, vindt China. Het Amerikaanse bedrijf kocht de Chinese chatbot twee jaar geleden voor 2 miljard dollar. China is waarschijnlijk bang dat hun AI-technologie in handen van de Amerikanen komt. Twee landen zijn al langer verwikkeld in een strijd om wie het beste AI-model weet te bouwen. Een Groot Indiaas farmaceutisch bedrijf neemt waarschijnlijk het van oorsprong Nederlandse organon over. Het Indiase bedrijf ziet kansen in organons geneesmiddelen voor vrouwen, zoals bijvoorbeeld anticonceptie en behandelingen voor borstkanker. Met de overname, waar de aandeelhouders zich nog moeten over uitspreken, is 12 miljard dollar gemoeid. Organon heeft ook een productielocatie in Os. Het weer. Er is wat sluierbewolking, maar de zon komt er geregeld doorheen. Later vandaag kan in het noorden enkele bui vallen, maar verder blijft het droog. Het is 12 tot 19 graden. Morgen overal droog en zonnig. En dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NWS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 Nogal wat mensen gezocht worden in die army. Ja, dus, nou, uh, zeker. Jeetje, die kunnen wel het een en ander gebruiken aan uh, mannen en vrouwen uh, die zich gaan uh, aansluiten ja. bij uh, de Nederlandse army om de Russen tegen te houden, natuurlijk. Nou ja. zijn er toch al? Over, uh, over, uh, ja, die zijn over, er wel. Ja. Over oorlog gesproken, ja. Het kabinet spreekt nu echt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 Dat is een enget hoor. Ja, maar ja. het zijn niet allemaal carnivoren. Dus nee. je hebt ook herbivoren. Die, ja. die aten alleen maar heel braaf plantjes en die werden nou weer door de carnivoren opgegeven. Ja. Ja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 Timeslot, je moet een tijdslot moet je aanvragen. Want uh, ja, niet iedereen kwam tegelijkertijd naar binnen. Mm -hmm. en, uh, Mag je ze ook aaien? Ik uh, denk het niet.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 Ja. Zeker, so wijn plaat draaien en dan ja. is er dadelijk een uh, mooi stuk proezie van ja. Marco. Ah. en zometeen uh, de proiecie zo snel gaat doen, dat Benno, dan houden uh, ja, we, we nog heel veel tijd over in dit uur, uh, in oh. ieder geval. Uh, Had je de plaat niet op 78 toeren staan? Oh ja, de, de, de, dat kan het ook zijn de, natuurlijk. Het <laughs> moet op 33, hè? Ja, de, de, ja, ja, ja. Look, die, dancing, Siggy Marley was dat trouwens. Niet te volgen, niet te volgen. Nee, lekkere rap uh, zat erbij. Uh, oké. Oh, okay. Nou, uh, Marco, uiteraard uh, de vraag weer uh, die wij uh, aan uh, jou uh, gaan stellen. Ja. Je hebt weer een uh, mooi stuk uitgekozen, weer uit uh, Jabun.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 Dat was weer de maandelijkse kolom van... Kolom? Prologie van Marco... Marco van Hoe kom ik nou weer aan kolom? Ja, geen Nee, de maandelijkse prozie van Marco Temes. We gaan weer zorgen dat hij uiteraard op de ZFM-app terechtkomt, Marco. Op dinsdag mag ik aannemen. Op dinsdag, ja, een dagje vrij, hè. Maar wacht. Jij kan hem morgen al versturen, natuurlijk. Dan kan je maandag gewoon lekker genieten in het dorp. Want er is weer heel wat te doen, hè. Ik ga snuffelen. En de vlag uithangen en dat soort uh, dingen. Mm -hmm. Mooie koningsdag, uh, Benno. Ja. Toch? Ik heb een hekel aan. Heb je een hekel aan? Ja. Altijd, Wat ga jij doen dan? Altijd, Gewoon helemaal ga, niks? Ik ga in een trein zitten. In een ja. trein zitten? Een hele lange trein <laughs> En dan? Uh, Van negen hekel. uur tot zes uur ga op, ik in een trein Op zitten. een verkeerd spoor, uh, of niet? <laughs> nou, hij gaat naar toch hij, <laughs> <laughs> hij gaat inderdaad naar uh, uh, allerlei... Uh, hoe heet het? Sporen nemen waar een, ja, geen personentrein komt. Dat is wel bijzonder. Oei. Hey, ja, dan ben je het spoor echt uh, kwijt. kwijt. Ja, nou, <laughs> dat hoop ik niet. Maar dat, is, uh, dat gaat wel gebeuren. Dat, uh... Nou, dat is uh, helemaal mooi. Het is een mooie koningsdag. Ja. iedereen kan er weer lekker van gaan genieten. Twee. Dus we een beetje dromen op deze zonnige zaterdagmiddag en de maandag uiteraard voor de mensen die naar de herhaling ja, luisteren. Laat dat niet. Ja, weten. Zeker weten. Maar als je dit soort uh, of dit uh, deuntje hoort, dan weet je dat het Rindel tijd is ja. en uh, we ja. gaan nu naar België. België. België. Bij Rendel. We gaan naar Spa. Goedemiddag, Rendel. Wij zijn, wij zijn op een hele mooie Spa-Francorchamps, jongens, en daar is het ook uh, dream, dream, dream, want het is prachtig, prachtig, prachtig weer. Uh, ja, moet ik het zeggen, heel erg on-spaar, uh, on, uh, on, uh, hier regent het altijd als wij hier racen. Oh ja, ik wou net zeggen, jij hebt toch eigenlijk vaak uh, mooi weer tijdens je evenementen.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 ja, weet ik ook niet. <laughs> ja, zoals je bij, uh, bij ons op de radio zit, is dat al zo, hoor. Oh. Dus uh, ja, het is onze schuld. Maar het mooie, het mooie van uh, uiteindelijk is gewoon, dan moet ik wel vreselijk om lachen, dat we hebben, hand, die, Spanier, hebben we op de op die nu nu verschrikkelijk uh, heel veel Engelse series rijden, maar ook heel veel Engelse natuurlijk uh, rijders, ja. die lezen allemaal over autosport.com in Engeland, en die komen allemaal naartoe, you are that famous Dutch driver. Uh, no. <laughs> Geweldig. <laughs> dus ik heb zelfs handtekeningen uitgedeeld, no. je wil die ja, niet ja, meemaken. Ja, ja, ja, ja. Dus uh, ja, ja, nou denken ze waarschijnlijk dat de vader van, van, uh, van Liam Lawson ben. Ja, weet ik niet Wa waar. ja waarschijnlijk zal dat zijn. <laughs> maar ja, kijk, okay, ik weet dat crazy Dutch drivers. So, uh, ja, alleen maar lachen, jongens. echt alleen maar lachen. Dus ja, dus mijn stem is een de... beetje weg. We hebben net de hier gedaan, dus ik heb een beetje, mijn stem is een beetje aan het verdwijnen. Ja, oh, ja. Hoe, hoe gaat het uh, bij jou uh, daarop uh, Spa?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 Uh, Duitsland. Dus overal komen ze vandaan. Nou, onze serie is natuurlijk met uh, zelfs mensen, jongens. Ik heb uh, zelfs twee rijders die helemaal uit Zuid-Afrika gekomen zijn. Zo, ongelooflijk. ik nou, natuurlijk, helemaal. Ja, ja. Uh, nee, gewoon uh, prachtige velden. En uh, ja, allemaal velden 40, uh, 45 auto's. Uh, wij hebben het grootste veld hier op Londen, Met 74 auto's aan de stad. Dus dat is wel serieus uh, dat je denkt, wat gebeurt er allemaal? Ja. Uh, ja, en dan hebben we twee wedstrijden nu gehad. En er is helemaal niks gebeurd tijdens de wedstrijden. En er is serieus hard gereden door de mensen. Want iedereen liep zijn eigen tijden te verbeteren. Mooie gevechten op de baan.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 Ja, Daar kan hij niet sowieso kappen, ik heb er wat van neer hoor. <laughs> klaar. Nou ja, daarover gesproken. Je had laatst de, de head of de motorsport, uh, was je uh, ja. mee aan het praten. Ja.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 jongens, als die mogelijkheid er is dat ik geluid op z'n kan krijgen, hè? want uh, hier hebben we ook gewoon geluid. Ja, ik heb zulke mooie auto's rijden, maar ja, die zitten gewoon ver over de maximumwaarde van Zandvoort. Hoeveel? Ik Hoeveel zitten hebben. ze eroverheen? Nou, we hebben er hier eentje reden met uh, ik geloof dat die van, van gemeten is met 134 db. Oh. Nee, die, die, die, hoor, die hoor je nu Utrecht, hè. Dus uh, <laughs> daar moet je wel rekening mee houden. But, uh, dat, nou, zou zeggen, het hele veld van maakt het niet eens een vul dus, nee. uh, dus We hebben er ook een paar bij zitten die doen het echt, zeg maar. Uh, nee, nee, weet je, uh, ik, ik heb gewoon minimaal die 108, 110 db nodig, anders hoef ik niet eens te komen. Is de no. helft mijn veld uh, te ja ja ja, ja, ja, ja. Dus, uh, en, dat, dat, en dat is best wel Het lijkt heel weinig onder team in mee maar dat is echt wel best wel nou, cool, hard hoor dus, uh, ja, ja. ja het is gewoon hard Klaar. dus uh, en dan is het is, is, is helaas het gewoon ja mijn serie gewoon een no-go ik hoop het niet ik hoop dat we echt kunnen laten zien hoeveel mooie auto's we hebben. Uh, we staan hier op het paddock, het is hartstikke druk met uh, toeschouwers, want ja, die komen toch allemaal die mooie auto's bekijken. Ja. En als ook andere race tegen z'n rendel, heb je weer een geweldig veld, ja. dan denk je van ja, Zandvoort, dat wil je eigenlijk niet missen. Maar rendel, nee, nee, nee. uh, uh, is het eigenlijk niet zo dat die, die toeschouwers op de herrie afkomen <lacht> en dan uh, zien uh, dat het uh, toch heel leuk uitziet? Uh, want, uh, zo kan dat misschien ook wel ja, gaan. Ja, kijk, her herrie is natuurlijk altijd leuk. En uh, wij zijn nog in de generatie dat er gewoon altijd herrie gemaakt worden ook dat yep. uh, Ja, is altijd leuk. Maar ja, het auto moet ook wel een beetje smoelen. Het ja. moet er ook wel een beetje ja, mooi uitzien. Ja, ja, ja. uh, ja. Maar het is wel een trend, hè. het is niet het, is zelf, het is niet de Er zijn meer enige in Europa. Nou, waar het oh, zeker. moeilijker wordt.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 Dus ja, wil je het ook wel? Eh, ga je als circuit niet onderdoen aan de kosten? Dus nou ja, ik denk, ik, ik denk dat als je het aan kan. Absoluut, ja. dus hebben we de faciliteiten. Toch wel. Uh, Het circuit moet het ook aankunnen. Absoluut, daar ben ik helemaal niet bang voor. Hmm. Alleen uh, wil je het wel? En, uh, maar ja, er zijn altijd mensen die hebben uh, zoiets kunnen het in assen hebben. Ja, joh, uh, be my friend. <laughs> ja. ja, try it. Ja, simpel, ja, ja toch? Zeker ja. uh, uh, <laughs> weten. Ja, het circuit komt kan het absoluut aan. Daar ben ik helemaal niet bang voor, maar, uh, hebben we hebben in het verleden ook één woon Grand Prix gehad, en dat komt ook, en de familie kan dat zeer zeker. Er uh, zullen ze wat aanpassingen moeten doen, maar minder aanpassingen dan voor. denk ik. Dus, okay, uh, okay. Ja. En dan kan de oud-collega Albert-Jan uh, kan er ook weer naar de Grand Prix toe, uh, Benno. Ja, dat weet is wel fijn voor ja. hem. Die woont er vlak, vlak in de buurt natuurlijk. Ja, ja. ja. ja, hey, ja. ja even een uh, andere vraag, ik las, uh, las dat de uh, Grand Prix van Turkije weer terugkomt, uh, klopt dat? Dat is toch prachtig, dat was een leuke baan. Ja, dat is een hele leuke baan. Ja, dat ja, zo, leuke voor baan. de komende jaren. Komen. Oh. Ja, ja, dat is natuurlijk allemaal wat in de wereld gaat gebeuren. Kijk, als ze daar nog steeds allemaal bommetjes laten vallen in het Midden-Oosten, dan wordt daar voorlopig niet meer gereden. <laughs> dat is klaar. Dus we zoeken natuurlijk ook. Ook, ook het management zoekt op Tony natuurlijk absoluut gewoon uh, andere series waar het mee kan in het hele verhaal. Dus, uh, en andere circuits. Dus ja. Ik zeg nooit, nooit dat het ook er op een het misschien weer terugkomt dat ze zeggen we, we hebben nu echt een een screen nodig, maar ja, ja. Eh, het is heel simpel. En zolang in feite gewoon daar rondom, rondom dat watertje en die straat van nu ze allemaal bommetjes vallen, gaat daar voorlopig helemaal niet meer geweest. Hoor. Nee, dat, dat, dat, dat, dat, dat is, is ook zo, dat is ook zo. Dus, uh, De Turkije kan misschien net uh, in dit uh, geval, zit ook wel in die ja. hoek natuurlijk. Dat is maar is ook wel een groot land hoor. Ja, maar,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 Dus ze mogen voor mij ook best wel terug naar 20 caprice op een jaar. Uh, maar ja, het is een geldmachine uh, en er moet heel veel geld verdiend worden. Dus uh, uh, ik denk dus, uh, om dat ze het 30 Capri's gingen. Maar ja, dat is uh, bijna niet te doen, zeg maar. Nee, precies. Ze hebben ook uh, voldoende betaald natuurlijk aan uh, Echo Stone ja. voor, uh, voor ja. de race. Uh... Ja, die zit nog steeds te lachen. Ja, dat denk ik ook. Ja, die, die kan niet stoppen met lachen, weet je wel. Die kan niet stoppen met lachen. Ja, ja, ik krijg die lach uh, niet meer van mijn gezicht, uh, zeg maar. Nee, klaar. Helemaal klaar. Hey, uh, ja, wat anders. Ik uh, zat uh, van de week ook midden in de Formule 1 uh, geluiden. Want uh, ja, ja dit waren, uh, Alpine wagens waren aan test oh, ja. het testen op het circuit van Zandvoort. Oh.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 Ja, die is er vast binnen. Die kunnen ze vast hebben. Nou, denk ik niet dat ze met de allerlaatste uh, uitvoering van de Formule 1 gereden hebben. Dus niet met al die nieuwe uh, MBGUH-shit en dat soort dingen allemaal. Uh, het zal wel iets ouder type zijn geweest. Nou, de ja, ene dag nou. was het volgens mij van de auto van 2021. Dus inderdaad ja, ja, wel kort, wat ouder. Dus, dan hebben ze met al oude auto's gereden. Dat mag uh, in principe ook. Uh, ja...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 het is alleen maar data verzamelen. En als je net even een dingetje onder de motorkap hebt zitten, wat eigenlijk op de nieuwe auto kan, is het alleen maar lekker meegenomen, zeg ik al maar weer. Zeker En Rendel, wat staat er bij jou nog op het programma daar in Spa? Morgen om 9 uur hebben we een wedstrijd, de laatste, de race 3 van het weekend.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 Het hoort er uh, geen luisteraar. Volgens week ja, ben ik er even niet. Uh, maar, uh, oh, ja, dus wie gaat, wie, wie gaat achter de knoppen? Nou, hele-, helemaal niemand. Uh, <lacht> <lacht> nee, los stop uh, muziek. En die week erop heb je Jaap Koper. Dus uh, je bent oh, wel vrij. Jaap is ook gezellig. En met Benno erbij wordt het ook allemaal gezellig. Nou, we gaan je missen. <lacht> nou, je hoort het Benno. Jij ja, doet <lacht> tegen mij ook mee. Hé, tot de volgende dan. Oké, okay, Oké, okay. hoi, hoi. hoi. hoi. hoi.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 De brandweer en de veiligheidsdienst. En dan het eigen... Ze hebben toch een eigen team daar bij ze uh, Tata Steel. Hebben een Ja, eigen bedrijfsbrandweer. En, maar opvallend is, uh, ik zet laatst nog tegen iemand dat uh, s ochtends vroeg daar altijd de ongelukken gebeuren. Echt tussen zeg maar, zes en acht, dan, uh, dan werken natuurlijk duizenden mensen. Maar dat schijnt dan schijnt er toch wel een gevaarlijk moment te zijn daar bij Tata Steel. En dan is het: of iemand wil niet naar zijn werk en dan laat zich gewoon vallen. Maar uh, <tus> je, <tus> je weet het niet.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 En nou, dan is de uitzending afgelopen. Dus meestal is dan de narigheid ook wel even voorbij. Ja, ja inderdaad. Nou ja, laten we het hopen dat er geen noodgevallen meer bij komen. Een noodgeval. Ja, dat zou, zou maar kunnen gebeuren. Een noodgeval natuurlijk. Zo bang dat je mij gaat vergeten.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 te beperken. Zeker weten. Nou, in ieder geval niet uh, smoky Robinson. Uh, <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, nee. En gewoon uh, even normaal doen. Barbecue'tje <laughs> beginnen. Altijd. <laughs> nou, je, je moet ze tekort geven. Ja, het gebeurt echt. Ja, ja, ja. ja, ja. Denk ze nou je kan het wel een ja. beetje in de buurt van uh, zand ofzo, Precies. Uh, of zo. Ik, of ik zet er wel een emmertje zand of een emmertje water naast. Het ja, gebeurt net... altijd wel. Ja, ja. ja en dan uh, ben je. Dat gaat toch mis, want je. Ja, het, uh, het kan zomaar compleet uit de hand worden. Eén klein vondje kan ja. er al gebeurd uh, zijn. Zo, zo is dat. Dus oppassen inderdaad. Uh, toch uh, behoorlijk uh, droge fase 2 uh, melding. Ja. Gebeurt dat wel uh, vaker? Nou ja, in deze, uh, het, het is volgens mij al een tijdje fase 2. Maar we willen het toch wel even weer benoemd hebben... met zo'n droge week voor de boeg. Um, uh, ja, het, het gebeurt wel vaker. Ja, het is ook... Uh, het, het is redelijk snel fase 2, ja. Het, is al een tijdje, het heeft al een tijdje niet meer geregend. Nee, ik, ik kan het me niet meer herinneren. Nee, niet nee, nou ja. Stevige om is opzich, bij de laatste ja, week in Heemstede Op zich is dat wel prima nieuws natuurlijk. Ja, dat niet zoveel regen. Dus, ja, ja. Dacht je wel, Benno. Graag daarop. En uh, over een maand zijn we er weer met z'n tweeën. Volgende week uh, lekker een muziek tussen twee en vijf. En uh, die week erop uh, Jaap Koper en team. Ja, ik ben benieuwd wie hij meebrengt. Ik ben ook heel benieuwd. Oké, okay. we gaan luisteren. Dag! Dag, dag!